De man vroeg er 170 euro voor, terwijl de zaligverklaring gratis is. Er is helemaal geen kaartje voor nodig. Eerder, werkte, eerder was de man al opgepakt omdat hij als stadsgids in Rome werkte... terwijl hij daarvoor geen vergunning had. Het weer, het wordt een vrij zonnige lentedag met maxima van 8 of 9 graden. De dagen daarna zijn ook zonnig en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het laatste uur van nachtvluchten van zaterdag 19 maart 2011. Fijn dat u luistert. Dit laatste uur heeft als thema keur culinair. De hele maand maart hebben we tongstrelende gasten aan tafel... die smaakvol de snaren van de innerlijke mens bespelen. We maken een reis langs uitdagingen voor de smaakpapillen. Visuele verleidingen, voedsel en veiligheid. Verrassend, trendy of traditioneel, robuust of rechtschapen. Rechtsom of linksom, maar zeker allemaal het hart op de tong. Onze derde lekkerbek is advocaat Irene Scholte verheijen Goedemorgen, ik ga nog even iets over jou vertellen. Irene Scholte-Verheijen kwam op 2 februari 1970 ter wereld in het Noord-Brabantse Gelderop. Ook bekend als de geboorteplaats van Andries van Acht en van Adrie van der Heijden. Irene Scholte-Verheijen is gezegend met een goed stel hersens. Ze zat op het gymnasium, studeerde achtereenvolgens rechten aan de Universiteit van Leiden en het Hastings College of Law in San Francisco. En ze begon haar carrière bij de OPTA. U weet wel, dat is die telecomtoezichthouder. Maakte, maakte negen jaar geleden de overstap naar de advocatuur en is tegenwoordig een van de specialisten op het gebied van levensmiddelenrecht. Kortom, een gezonde voedingsbodem voor een pittig gesprek. Welkom, Irene Scholte-Verheijen. Dankjewel, Frank. Nou, wat uh, levensmiddelenrecht is, uh, daar gaan we het straks natuurlijk uh, uitvoerig over hebben. Maar eerst uh, even over jouzelf. Uh, eerst even over hier en nu. Uh, sta je altijd zo vroeg op? <laughs> nou, ik kan je vertellen dat dit echt niet mijn tijd is. Ik uh, ben helemaal geen vroege vogel. Ik ben eerder een soort van uh, nachtuiltje. Ik ga vaak uh, laat naar bed. En uh, vroeg opstaan is uh, ja, niet, uh, <laughs> niet echt mijn ding. Nee. Maar goed, als het moet, dan, dan ben als, ik er. En uh, als, moet het gewoon gebeuren. Hè? Als het dus, moet, uh, moet het. Ja, sowieso. Ja, <laughs> ja. um, jij, jij woont in Amsterdam. Jij, jij kwam nu uit Amsterdam. Ja, dus dat is, ik kom uh, nu uit Amsterdam. Dus dat was prima. En zeker uh, zo vroeg op de ochtend uh, kun je lekker doorrijden. Dus ja, uh, nog dat geen files, uh, was er uh, geen file of niks. Dus, nee. uh, <laughs> dat ging prima. Ja. ja. Um, en uh, ja, nou laat, laten we even, even ter inleiding alvast iets over dat levensmiddelenrecht uh, zeggen. We gaan er straks nog uitvoeriger over spreken, maar uh, wat, wat is levensmiddelenrecht? Ja, de levensmiddelenrecht, de levensmiddelenmarkt uh, moet je je voorstellen als een gereguleerde markt. En een gereguleerde markt is een markt waar vrije concurrentie is, maar wel veel overheidsinmenging is vanwege bepaalde maatschappelijke belangen... die gewaarborgd moeten worden. Dat betekent dus dat er heel veel uh, regulering met name vanuit de overheid is. In het geval van het levensmiddelenrecht... met name omdat voedsel veilig moet zijn... En dan heb je dus een heleboel aspecten. En dan kun je denken aan uh, producten zelf. Hè. Waar moeten die aan voldoen? Waar moet de producent aan voldoen? Waar moet het productieproces aan voldoen? Waar moet de uh, presentatie aan voldoen? De verpakking, reclame, uh, dat soort zaken. Uh, en dat ziet dus eigenlijk met name allemaal op de veiligheid van uh, voedsel. Uh, en ook op uh, ja, het niet mogen misleiden van consumenten. Dus consument moet goed geïnformeerd zijn... moet weten wat hij nou eigenlijk uit het schap haalt en uh, op zijn bord uh, heeft liggen. En daar is dus heel veel regulering voor vanuit Brussel, dus Europese regulering. Uh, en, en, en dat wordt dan vertaald in, in de lidstaten... Uh, ofwel heeft rechtstreeks werking in de lidstaten... Uh, maar heel veel regels, dus uh, waar nee. voeding aan moet voldoen. Ja. En als je dan uh, advocaat levensmiddelenrecht bent, uh, dan vertegenwoordig je eigenlijk de consument in, in, in hoofdzaak. Um, nou, vaak uh, treed ik op voor bedrijven die dus fabrikanten zijn, producenten van, uh, van levensmiddelen. Uh, maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk wel het doel dat de consument uh, veilige uh, voeding, voedsel uh, tot zich kan nemen. Oh. Ook voor de bedrijven natuurlijk. En die bedrijven die vragen jou dan uh, om te kijken of wat zij presenteren aan, aan levensmiddelen uh, voldoet aan, aan die regels? Ja, dat kan. Uh, het is, uh, voor een deel is het advisering over producten of over processen. Uh, is, is Wat wij doen is dat goed? Uh, ik heb wel buitenlandse uh, cliënten die uh, de vragen aan mij van nou, we hebben dit voldermateriaal bijvoorbeeld of we hebben een website. Kun je even kijken of dat naar Nederlandse begrippen uh, toegestaan is of naar Europese begrippen. Uh, aan de andere kant uh, ben ik advocaat en doe ik ook wel uh, proceswerk. Uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn uh, nou ja, een, een, een handhavingsactie van de voedsel- en warenautoriteit bijvoorbeeld. Als er een boete wordt opgelegd uh, of een bedrijf moet sluiten, uh, dat soort zaken. Dus dat is meer de, de, de proceskant, de procedurekant. Um, en het kan ook wel voorkomen dat bepaalde producten niet voldoen aan, uh, waar ze aan moeten voldoen. en ze dus weer teruggehaald moeten worden. Uh, een zogeheten recall-actie. Uh, dat soort zaken. Nee. En gaat het dan uh, alleen om. Uh Producten zoals je die in de supermarkt koopt. Of kan het bijvoorbeeld ook gaan uh, over uh, keukens van restaurants... waar de kakkelak uh, langs de muur Ja, dat, dat, uh, dat telt ook. Ja. Ja, ja, ja. Dat dus dat ook. is een heel breed gebied. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Daar gaan we straks uh, verder over praten. Uh, een vast onderdeel van uh, het programma Nachtvluchten... van het uh, laatste uur daarvan, is het historisch fragment. Uh, waar heb ik het? Ja, hier. Dat is wel een hele kleine letter... Uh, ja. Uh, we hebben een historisch fragment, dat is een, een stukje uit een, een hoorspel. Uh, dat is uitgezonden op uh, 2 februari 1970, ja. dus dat, dat is jouw uh, geboortedag. Ja. Uh, de kans is dus heel groot dat je dat het, ik niet het niet eerder hebt gehoord. Heb gehoord. Hè, <laughs> uh, het heet Draaiorgel Vermist en uh, dat zou zich uh, afspelen op het uh, Centraal Station in Amsterdam. Uh, laten we maar gewoon even een uh, stukje gaan luisteren. Draaiorgel vermist. Een hoorspelstip voor de jeugd, geschreven door Gertie Evenhuis. Vandaag horen jullie het vijfde deel Centraal Station Amsterdam. Ronde hey, Alfa Romeo! Hey. Kikkie, Kikkie, hoor je dat? Hey, hey, hoor. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ik... Auw! Knaap maar niet zo. Nie. Koop een krant, jongen. Knaap knaap alfa krant. Romeo oh, kikki, oh, ik koop een krant. O, kikkie, ik ben zo opgelucht. Er zit geen om in het pakje. Ik, ik ben laatste je wijlen, jongen. Jonge. Precies, Kareltjes, hoor. Groene Alfa Romeo zo. Dat is een goed stukje denkwerk. Ik laat het zelf kunnen bedenken. Koop, het laatste nieuws. Oh, oh, die knaap ik niet, jongen. Grootste juwele diefstal aller tijden, hè? Meneer. Wat moet je, jongen? Een, een krant is boek. Oh ja, natuurlijk. Een kwartje. Is te Dank je. Laatste nieuws. Ik had al die taak als zo'n voorgevoel, hè? Oh ja? Ja. Nee, maar, maar weet dat ik dat voorgevoel nog veel langer had dan jij. Oh ja? En waarom dan wel? Ja, want kijk, als die ontploft was, dan had die nou al moeten ontploffen. Ja, maar inderdaad, het vast gehoord niet, hoor. Maar toen dat kraatschip, hè, dat kraachtschip in lei. toen dat ontplofte, toen had ook iedereen het erover, niet? Ja, dat is heel anders. Oh ja, nee, in, in, in ieder geval bedoel ik... Maar jij, jij moest zo nodig in die tijd. Ja, ja, ja, ja. Ik kwam er liever voor een oogstaal, goed. Oh, O ja, ja. Dat bedoel ik, hè? Ja. Als je het beslist oh. wil weten... What? Het, what? What? Ja, ja. Karel, hoor nou eens, hè. Laten dus dus we elkaar nou niet in fruslementen slaan. We zijn doodmoe. Ja, jij honger? Ja, dat is waar, ja. Nou, het is nog geen eens vier uur. Hè? Gewone tijd is nog. We gaan gewoon naar huis. Het zullen ze opkijken. Ja. Dood gewoon naar huis, ja. ja. En dan verzamelen we nieuwe moed voor de verdere speurtocht. Want de... ja, maar, nee, kikkie, dat... dat orgel dat moet gevonden worden, jongen. Dat pakkie, bedoel ik. Ja, dat is Nou. Nou, dat waren nog eens spannende hoorspelen ja. op de radio toen. Uh, mooi Amsterdamse accent. Ja. ja. Hoor je, jij woont in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, ja. Wordt er nog op deze manier Amsterdam ja, gesproken? Zeker, ja? ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Dus het is een levensecht hoorspel. Ja, ja, ik, ja zeker. Ja. Ja. <laughs> uh, ik zal even vertellen wie daar mee meespeelde. Ida Bons, Floor Koen, G.J. Kooi, Gerry Mantel, Kees van der Ooyen, Kees Schaai. En, uh, nou, er werd al gezegd, het uh, hoorspel werd geschreven door Gertie Evenhuis. Uh, 2 februari 1970 was dat. Jij bent geboren in, uh, in Gelderop. Ja. Uh, ja, dan ben je dus automatisch een Brabants. Ja, dat klopt. Ja, ja. geboren getogen inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, mijn ouders woonden in Eindhoven... En uh, ja, de, het ziekenhuis stond in Gelderop. Dus dat is eigenlijk ja, ja. Een toeval dat, het, dat ik daar dan geboren ben. Maar, uh, dat ziekenhuis dat is eerder vannacht ook al een keer langs geweest. Uh, want iemand liet zich daar eens een uh, meniscus uh, ja, opereren door een PSV. Ja. Uh, of althans door een, ja. een arts die veel voor PSV ja, uh, doet. Hè? Dat ja. is een bekend ziekenhuis. Uh, dat was trouwens uh, die chirurg van de hoge band. Dat weer ah, okay. de vader van die zwemmer die ook weer ja, uit Gelderop oh, komt. Ja, precies. Ja, ja, kleine wereld. Nou, inderdaad. Ja. Maar met Gelderop zelf heb je. Nee, heb je daar net... ben ik geboren, maar verder heb ik daar eigenlijk uh, niks mee. Ik, uh, ik ben verder opgegroeid in Eindhoven, dus daar, uh, daar liggen meer mijn roots dan in Gelderop. Ja. Ja. En was dat leuk, Eindhoven? Ja, ik heb doen. daar een hele leuke uh, tijd gehad. Ja, ja. absoluut. Ja, ja ik, vind het, uh, ik vind het ook een leuke stad. Ja, ja. Ja. En uh, ken je daar nog uh, mensen zoals uh, Hans Thee of Theo Maas <laughs> of zo? Nou, Wat? niet persoonlijk, maar. Uh, Frits ja, Philips. Ik, uh, ja, ja, precies. <laughs> Nee, niet persoonlijk. Maar ja, daar, daar komen natuurlijk ook een uh, ja, hoop bekende mensen vandaag. Ja, Inderdaad. ja. ja dat klopt. Ja. Ja. En, en wat voor gezin kom je, kom je uit? Um, ik heb uh, één broer. Uh, die is drie jaar ouder dan ik. Uh, mijn vader die heeft, die is ook jurist. En die heeft eigenlijk altijd bij de gemeente Eindhoven gewerkt. Is ook een, een echte Brabander. Uh, mijn moeder is altijd uh, verpleegkundige geweest, maar gestopt met werken toen ze trouwde. Want dat hoorde toen natuurlijk oh ja, zo. Zo ging dat. Uh, ja. En die is, uh, is een Noord-Hollandse, die komt uit uh, de Zaanstreek. En uh, die is uh, toen ze trouwde naar, uh, naar Brabant verhuisd. Dus, uh, dat zal niet meegevallen zijn. Uh... Ja, nou volgens mij heeft ze zich aardig aangepast daar. Dus uh, ja. <laughs> dat is allemaal wel goed gegaan. ja, ja. ja, ja. En uh, ja, als, als iemand uit Brabant komt, moet je altijd even vragen of ze ook uh, carnaval gevierd carnaval uh, hebben. Nou, dat, dat uh, heb ik uh, toen ik op de middelbare school zat, wel veel gedaan. Maar eigenlijk daarna is dat uh, uh, ja, niet meer aan de orde geweest. Nee. Dus uh, dat doe ik eigenlijk nooit meer. Nee. Nee. Nee, ook nooit nostalgische gevoelens daarover? Nou, ik, ja, ik kijk met heel veel plezier terug op de tijd in Eindhoven. En er horen al dat soort dingen natuurlijk ook uh, bij. Uh, maar ik heb, ja, het is niet dat ik nou daar uh, weer aan mee zou willen doen of zo. Nee. Ja, misschien als ik nog weer eens in Eindhoven of omstreken ga wonen... dat het weer anders is, maar uh, ja op dit moment op dit moment niet nee dus jij bent eigenlijk een uh, ja boven, boven de grote riviers geworden ja nou ja ik ben uh, ik heb tot mijn achttiende in Eindhoven gewoond daarna ben ik uh, gaan studeren in Leiden dus het was al uh, weg uit Brabant en, uh, en daarna ben ik in Amsterdam gaan wonen en uh, ja, ik ben inmiddels al uh, langer weg uit Eindhoven dan dat ik er gewoond heb. Dus mm -hmm. ja, inmiddels uh, is, ligt het ook al wel weer ver achter me. Ja. ja. En jouw vader was dus ook uh, jurist? Ja, klopt. Ja. En die, die werkte voor de gemeente Eindhoven? Ja. Die deed allerlei juridische ja, klopt. Ja. Uh, haarkloverijen ja. en dat soort dingen? Ja, precies. Ja. Ja. Was dat voor jou de inspiratie om ook uh, rechten te gaan doen? Nou, ik moet je zeggen dat ik aanvankelijk helemaal niet van plan was om rechten te studeren. En misschien ook juist wel omdat er in mijn familie wel meerdere juristen rondliepen. En ik dacht ik ga wat anders doen. Mijn broer was ook rechten gaan studeren en ik dacht ik ga wat anders doen. Maar ook nog meer mensen in je familie? Ja, ja, nietjes en nichtjes. Ja, precies. En ik ben kunstgeschiedenis gaan studeren, mijn eerste jaar. En dat vond ik, ja, dat leek me ontzettend leuk om te doen. En dat was het ook. Het was uh, heel interessant. En ik heb daar uh, ja, veel geleerd. Maar halverwege het jaar dacht ik wel van ja, wat ga ik hiermee doen? Mm. Uh, en ik vond ook wel, ik vond het leuk om als hobby uh, te doen, maar om daar nou echt je vak van te maken. Daarvoor vond ik mezelf niet, uh, niet fanatiek genoeg, zeg maar, niet ja, ambitieus genoeg. Want als je, als je dan jezelf afvroeg, wat kan ik hiermee doen? Ja. Wat, wat, wat doemde er dan op? Nou ja, je kunt in een museum gaan werken of bij een veilinghuis, in de wetenschap. Dus er zijn natuurlijk genoeg dingen te doen. Maar ik vond zelf dat mijn drive om daar iets mee te gaan doen ja, niet groot genoeg was. Nee. En ik vond het meer leuk als hobby. Maar niet om daar nou echt in mijn dagelijkse werk mee bezig te zijn. Nee. Dus dan halverwege dat jaar toen dacht ik, nou, ik ga toch iets anders doen. Toen ben ik toch recht te gaan studeren. Ja. Alsnog, Ja. En toen waren ze thuis natuurlijk uh, blij dat je nou, tot die kant op ging. Ja, nou, dus, zo, zo, zo was het niet. Uh, mijn ouders dacht, hebben eigenlijk altijd... Uh, ja, die, die staan eigenlijk altijd achter me wat ik ook doe. Ja. Uh, en dat is, dat is natuurlijk fantastisch. Dus die waren heel enthousiast over het feit dat ik kunstgrins ging studeren. En die waren ook heel enthousiast over het feit dat ik rechten ja, ja. ging studeren. En, als ik, uh, ik elektronica tegen de... techniek ...waar ja, schoen, is waarschijnlijk ook enthousiast geweest. Dus Ze ja, kende ik kende wispelturige irene. Ja, nou wiskultuurig. Uh, soms wat zoekend misschien, inderdaad. Maar uh, ja, het is wel heel fijn om ouders te hebben die, ja, die, die gewoon altijd achter je staan. En je wel altijd het vertrouwen geven dat de keuzes die je maakt gewoon ook goed zijn. En, en van jezelf zijn. En uh, ja, dat is wel heel prettig om in zo'n sfeer op te groeien. Nou. Ja. Dat geeft een zekere rechtszekerheid. Ja, ja zoiets. Ja, precies. Ja. Ja. En um, nou, je ging dus. De, de kunstgeschiedenis deed dat ook al in Leiden. Ja, dat was ja. ook in Leiden. Ja, ja. En toen ook in Leiden. Toen ben ik in rechten. Leiden ook rechter gaan studeren. Ja. Ja. Ja. En wat was toen het beeld dat je voor ogen had van, van jouw toekomst? Ja, ook daar uh, ben ik wat, wat uh, gewijzigd op een gegeven moment. Want ik ben recht gaan studeren niet echt met een idee om een bepaald uh, om advocaat te worden bijvoorbeeld. Uh, en ik moet ook zeggen dat aan het eind van mijn studie uh, ik eigenlijk helemaal geen advocaat wilde worden. Dus uh, nee? het leven kan raar lopen wat dat betreft. Had je daar een reden voor om dat niet te willen? Ja, ik weet het niet. Ik, het, leek me heel, het leek me een hele harde wereld. En uh, ja trok me helemaal niet eigenlijk, moet ik zeggen. Um, en uh, ik, ik dacht op dat moment eigenlijk meer aan de rechterlijke macht, bijvoorbeeld. Um, ja, dus de advocatuur trok me, trok me gewoon niet zo. Nee, dus je, je zag jezelf meer als, als rechter, uh, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, op dat moment wel, ja. De knopen doorhakken. Ja, precies, ja, ja, ja. Uh, maar goed, ja, dat is het dus niet geworden. Ik, en ik ben ook uh, toen ik afstudeerde, ben ik eerst iets heel anders gaan doen. Ben ik uh, stewardess geworden bij de KLM. Dus uh, <laughs> even een heel ander uitstapje yeah. gemaakt. Uh, Hoe lang heb je dat uh, gedaan? Heb ik een kleine twee jaar uh, gedaan. Ja. ja. En uh, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Dat heeft. Uh, zo ja, kom je nog eens ergens? Zo kom je nog eens ergens, precies. Ik heb heel veel van de wereld gezien. Uh, ik heb daar ook heel veel geleerd in. De interactie met mensen. Uh, als je aan boord van een vliegtuig staat, dan sta je met een team dat je nog maar net kent. Uh, maar je moet wel met elkaar een bepaald product neerzetten. En uh, je moet natuurlijk heel dienstbaar zijn uh, ja, als je zo'n blauw pakje draagt. Ja. Nou ja, goed, ja, het is servicegericht inderdaad. Ja, ja, ja, ja. precies. Ja. Maar ook wel, uh, ja, je bent wel degene die, die, die, die, die tijdens de vlucht zorgt dat alles gaat zoals het moet gaan. En ja, dat is wel heel leuk om dat met zo'n team te doen. En ik ben ook echt wel een teamplayer. Dus wat dat betreft uh, lacht dat me wel. Um, en ook ja, het omgaan met passagiers en lastige passagiers. En mm. ja, dat is heel leuk. En maar ik die waren daar, uh, toen vast nog uh, niet zo lastig als, als wat je nu wel eens leest. in stand. <laughs> Ja, nou ja, tegen het eind van de tijd dat ik daar zat... toen werden er allerlei agressietrainingen gegeven en zo. Dat was dus nog niet toen ik begon. Maar uh, ja... Ik denk dat lastige passagiers wel van alle tijden zijn. Ja. Maar misschien is het de laatste tijd wat, uh, wat meer. Zeker uh, met, uh, met alle terroristische toestanden die ja. we natuurlijk hebben tegenwoordig. Maar, uh, maar ik heb daar een hele leuke tijd gehad en ik, uh, ik had het voor geen goud willen missen. Ja, ja. Wat zeiden jouw ouders toen je dus was afgestudeerd? Ja. En uh, dat je toen zei: uh, Nou, nou word ik toch stewardess. Ja, nou, dat hebben ze uh, volledig ondersteund. Ja, ja. ja. Ja. Het zijn wel meegaande ouders inderdaad. Ja, ja, dat klopt. En ja. natuurlijk hey, geven ze wel adviezen over... Eh, ook met name desgevraagd adviezen. Maar ja, ik, ik, de keuze die ik maak, daar staan ze toch altijd wel achter. En dat is, dat is heel fijn, dat is heel prettig. Ja. Ja. Maar op een bepaald moment dacht je, nou, nou ga ik toch eens wat anders doen. Ja, dat klopt. En ik, uh, er waren wel mensen in mijn omgeving die zeiden... Van, jeetje, ga je nou studes worden? Je hebt gestudeerd en dan moet je daar dan niet wat mee doen. En je moet ook niet te lang mee wachten, want straks dan ben je er te veel uit. En Ja... Op een gegeven moment moet je natuurlijk, als je weer wat met je vak wil doen... moet je ook weer uh, ja, daarmee beginnen natuurlijk. Ja. Had de KLM geen uh, mogelijkheden uh, dat je uit het vliegtuig uh, stapt... en uh, uh, ja, als jurist uh, bij een luchtvaartmaatschappij Ja, had? dat, dat kan wel, werk. maar dat is wel lastig om daar op die manier tussen te komen. Ja. Omdat je stewardess geweest bent? Ja, en er zijn wel mensen die doorgroeien naar andere soorten functies... Uh, maar ik vond het ook wel leuk om juist wat anders uh, juist buiten de kamer te kijken. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Is en... dat een beetje jouw uh, ritme om de twee, twee jaar iets anders te <laughs> Nou, nee hoor. Want als je, daar komen we waarschijnlijk zo op. Als je naar het verdere verloop van mijn uh, ja, carrière okay, dan kijkt... Dan wordt het dan inderdaad dan zeven jaar <laughs> wordt dan. het wat uh, meer steady. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar was, ja, was dat uit een soort innerlijke... Uh, Onrust of ja, als je het, uh, een drijfveer om steeds iets anders te doen. dat uh, klinkt wat uh, minder uh, negatief misschien dan ja. onrust. Nou ja, ik, ik, ik ben wel iemand die gewoon. Ik, ja, he, veel uit leven wil halen. en, en ook uh, veel dingen wil meemaken. En um, ik heb niet zeg maar. Ik, ik, het is niet toen ik tien was dat ik dacht: van... oké, okay, uh, als ik veertig ben. wil ik uh, partner op een advocatenkantoor zijn. Helemaal niet. Ik hmm. ben meer iemand die. Uh, ja leuke dingen doet. En, en, en dingen die me liggen. En die op mijn pad komen. Kansen die op je pad komen uh, aanpakken. Uh, ja, en dat leidt tot iets. En ja. Uh, nou ja. <laughs> Zo is dat gegaan. Uh, het is tot... niet een uh, vooraf uh, uitgestippeld verhaal uh, geweest. Zeg maar, nee. tot nu toe. Maar je bent nu inderdaad partner van... Uh, als ik het goed zeg... Uh, VMW... Techcent? Taxent, hmm. ja, ja, hoe spreek je dat uit? Maar dat is Taxent. Ja. moeten we even de luisteraar vertellen dat, het, dat je het schrijft T-A-X-A-N-D. Ja, klopt. En wat, wat betekent dat? Nou, VMW euh, staat... Voor, voor, voorheen heette mijn kantoor Van Mens en Wisseling. Dus VMW, daar komen die VMW vandaan. En Taxent is een internationaal fiscaal netwerk... waar uh, ons kantoor bij aangesloten is... Uh, en dat is daarom ook toegevoegd aan de naam. Dus nu is het VMW Techcent. Ja, ja. En jij bent daar naar teruggekeerd, oh. want je bent ook even weg geweest. Ja, dat klopt. Ik ben in 2002 dus begonnen bij het kantoor van Mens en Wisseling, En in 2009 ben ik even naar een ander kantoor uh, gegaan. En in 2010 ben ik weer teruggekomen. <laughs> ja. Waarom ben je weggegaan en waarom ben je dan weer teruggekomen? We moeten alles um, weten. Dat ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, ik ben uh, weggegaan omdat uh, op het moment dat ik wegging... er uh, heel veel ontwikkelingen waren binnen het kantoor. En uh, degene, uh, zeg maar, destijds de partner voor wie ik werkte, ging weg. En ik ben uh, toen met haar meegegaan, met eigenlijk ons hele team... Um, en uh, zijn naar een ander kantoor gegaan, wat ook een heel leuk kantoor uh, is. Um, maar ik kreeg op een gegeven moment de mogelijkheid om uh, bij mijn oude kantoor ook uh, partner te worden. En ik deed nog heel veel zaken ook uh, met oud-collega's... omdat uh, ja, het overkoepelend, uh, de overkoepelende term van wat ik doe is bestuursrecht. En dat uh, was eigenlijk met ons vertrek in 2009 helemaal weg van kantoor. Dus ik werd nog wel ingehuurd door... VMW uh, om bestuursrechtelijke zaken te doen. Dus ik deed nog heel veel samen met, uh, met hen. En op een gegeven moment was daar de gedachte om uh, het bestuursrecht weer in huis te halen. En uh, ja, nou ja, zo, uh, om een lang verhaal kort te maken <laughs> ben, ik dat, uh, ja, ja. ben ik dat gaan doen. Ja, ja. Zo, ja. Gaan de, zo gaan die dingen. Zo gaan ja, de dingen. Precies. Ja. Ja. Uh, en daarvoor heb je nog, dus voor 2002 heb je nog bij de Opta ja. gewerkt. Ja, was, dat was jouw eerste baan. Als, ja, dus als, ik was eerst bij jurist. de KLM en toen ja. als jurist ben ik begonnen bij de opta. Uh, ik heb eigenlijk toen ik vloog uh, na die twee jaar weer wat vakken gevolgd uh, aan de UvA... om weer een beetje in het juridische denkwerk te komen. En toen heb ik onder andere een vak uh, media en communicatierecht gedaan. Uh, en er zat ook een hele component telecommunicatierecht in... En uh, toen zag ik een vacature bij de Opta staan en ik dacht van nou, dat is hartstikke leuk, dat, uh, daar ga ik op solliciteren. En dat ben ik toen aangenomen en dan ben ik eerst uh, beleidsmedewerker geweest en vervolgens ben ik bij juridische zaken uh, gaan werken. En daar deed ik bezwaren beroepszaken, dus ook echt heel erg in het bestuursrechtelijke uh, terrein. Mm -hmm. uh, Opta is ook een bestuursorgaan, een overheidsorgaan. Uh, en, Wat ja. waar staan de let's OPTA voor? Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit. Ah, okay. <laughs> ja. Uh, dus ja, dus, dus zo ben ik daar uh, terecht gekomen en daar heb ik vier jaar gezeten. en ja. Dat is ook, uh, ja, dat, dat ook, dat was erg leuk moet ik zeggen. Uh, heel interessant qua inhoud. Want wat, wat die optuig doet, dat is eigenlijk toch ook uh, reguleren: hè? Ja. Dat telefoon, dat telecom. Ja, dat klopt. Ja, maar ook dat uh, ja, dat de consument niet te veel uh, uit de zak. Uh, ja, wordt. klopt, klopt. Nou ja, ook daarvoor geldt: hè, de telecommunicatiemarkt is ook een gereguleerde markt. Dus daar is vrije concurrentie, maar ook overheidsinmenging... om bepaalde maatschappelijke belangen te waarborgen. En die maatschappelijke belangen die zijn erin gelegen... dat iedereen voorzien moet zijn van telefoon. Hè. Dus nou ja, Tegenwoordig is dat allemaal wat makkelijker... met alle mobiele telefoons en zo. Maar uh, voorheen had je natuurlijk vaste aansluitingen. Hè. was natuurlijk wel van belang dat ook iemand die in... in, in extra deel of, of, of waar dan ook uh, in een of andere. Geen kwaad woord over Tietjerk. Eh, nee, oh, ik, ik, ik zeg er niks okay, slechts nee, okay. over. Nee, nee, nee, nee. Ik zeg helemaal niks slechts over. Maar ik bedoel, zeggen eh, mensen die wat verder weg gelegen wonen in een wat <kwijnt> kleiner plaatje ook uh, een aansluiting op het net van destijds KPN. Uh, ja. Zouden krijgen. Monopolist was dat natuurlijk? Ja, nog. absoluut. Ja. en um, nou ja, Op een gegeven moment is natuurlijk die markt ook open gegaan, en, uh, en moest de Optad ook op toezien dat uh, andere aanbieders ook tot de markt konden toetreden. Met natuurlijk uh, als doel dat het voor een consument prettiger werd om te bellen. Omdat het ook goedkoper werd. Ja. En, uh, en daarop, daar moet ik ook op toezien dat uh, de service die die, die, die bedrijven verlenen uh, goed is. En uh, nou, al dat ja. soort dingen. Ja. Maar dus daar, is, uh, ja, daar was toen, maar daar is nog steeds veel over te doen. Ja, hè? absoluut. Ja, Met, ja, uh, ja, ja. Hoe heet die? Uh, Joep van het Hek die laatst uh, ja. uh, die actie had. Ja, uh, ja klopt. Ja. En, uh, ja. Ja, maar goed, de Opta bestaat nog steeds en is ja. nog uh, heel actief. Dus uh, daar gebeurt inderdaad nog steeds van alles. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Ja. En um, ja, jij, jij ging daar dus weg. En um, wat, wat heb je in de eerste uh, jaren bij uh, VMW gedaan? Nou, ik ben uh, op een gegeven moment dus weggegaan bij de opta. Ik deed daar bezwaren-beroepszaken. En als ik mijn dossier. Uh, of als, het, he, als, als, als de zaak naar de rechter ging, dan moest ik mijn dossier uit handen geven aan een advocaat. En ja, op een gegeven moment dacht ik van ja, kom, dat wil ik zelf ook wel uh, doen. Hmm. En ik dacht van, nou, ik ga dat gewoon. Uh, ik ga die advocatuur in. En die advocaat die vertegenwoordigde dan de. de, de opta. De opta. Ja. Dus. Um... De, hoe, hoe werkte dat dan? De opta die, die begon een zaak tegen een tegen, ja, tegen... Dat kan uh, een, een toezichthouder kan handhavend optreden, kan mm -hmm. boetes uitdelen bijvoorbeeld. Nou, dus dan ligt het start van de start van de procedure ligt dan bij het bestuursorgaan. Uh, maar het kan ook zijn dat er bedrijven klachten uh, indienen bij de opta, dat daar een procedure over uh, ontstaat. Dus dat kan ja, van alles zijn eigenlijk. Ja. ja, ja. ja. Um, ja, dus zo ben ik de advertuur ingegaan En toen ben ik begonnen bij een kantoor dat uh, zes weken nadat ik daar binnen uh, kwam failliet ging. Oh, <laughs> maar dat had niks met de nou, andere te maken? Nou ja, dat, dat kun je je afvragen natuurlijk. <laughs> maar uh, ik, ik, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik zoveel hmm. invloed had op het dat moment dat, uh, dat dat aan mij gelegen heeft. Nee, dat, dat ging kennelijk al wat langer uh, niet goed. Uh, maar ja, dat wist ik niet toen ik daar binnenkwam. Maar uh, ja, ik begon daar 1 maart 2002. En op 19 april 2002 werd de uitgesproken. Dus dat, was, uh, ja, dat is wel een hele rare gewaarwording. Yeah. Dat, je, dat je ergens voor kiest en, uh, en weggaat bij toch een, een werkgever... in een situatie die, die eigenlijk heel, heel goed was en heel leuk was. En dan sta je opeens op straat. En dat is, uh, dat is, dat is een rare, uh, rare gewaarwording. Ja. Yeah. ja. En toen? Nou ja, toen ben ik met een aantal collega's van dat kantoor overgestapt naar het kantoor van Mens en Wisseling en daar uh, ben ik dus, uh, ja, daar zit ik dus eigenlijk nog steeds. Ja. ja, ja. ja. En um, ja, je bent nu dus uh, uh, in het levensmiddelenrecht uh, terechtgekomen. Um, we, ja, in, in, in dit uh, maandthema uh, uh -huh. keurculinair, uh, dat staat natuurlijk. Uh, Vooral ook het, het genieten van, uh, van eten en zo uh, ja. uh, centraal. Uh, heeft dat, speelt dat bij jou ook nog een rol? Ben je, ben je inderdaad een, een lekkerbek? <laughs> uh, ja, ik hou wel erg van lekker eten. Ja, ik vind het ook heel erg leuk uh, om uh, uit eten te gaan. Ik uh, moet uh, bekennen dat ik uh, zelf uh, helemaal niet van koken houd. Dus uh, ik ben absoluut geen kok. Uh, bij ons thuis uh, is uh, mijn man degene die, uh, die kookt. Ja? Ja. En, uh, ik, en dat ik, doet hij goed? Dat doet hij hartstikke goed. Ja, ja dat doet hij heel erg goed. En uh, uh, ja, ik vind het heel erg leuk om uit eten te gaan. En ja. uh, nieuwe restaurants ja. uit te even proberen. even ja. over, over thuis. Ja. Eet jij ook alles wat, wat je wordt voorgezet? Uh, ja, ik ben... Uh, ik, ik, ik ben ik, er is niet veel wat ik niet lekker vind. Nee, dat, dat klopt. Ja. Ah, Oké, okay. dus... Ja. Uh... Jij bent een dankbare... Eten. Ik ben zeker een dankbare eter, absoluut. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Maar uh, uit eten, dat... Uh, ja, dat, dat is... vind ik heel erg leuk om te doen. Uh, en ja, nou ja, Amsterdam is natuurlijk wat dat betreft echt een speeltuin. Er worden regelmatig uh, nieuwe restaurants geopend. En uh, ik vind het altijd wel leuk om dan weer nieuwe dingen uit te proberen. Uh, ja, dus ik, dat, dat, dat is ook echt wel een soort van hobby. Nee. Ja, ja. En ook in relatie tot, tot, je, tot je werk? Nou ja, eigenlijk heeft dat uh, niet zoveel met elkaar te maken. Het is niet omdat ik van lekker eten hou dat ik uh, het levensmiddelenrecht uh, ben gaan doen. Dat, dat nee, is eigenlijk nee. meer toeval. Uh, ik maar ik ja. zou me kunnen voorstellen dat je... Uh, nou ja, laten we de pizza's als, als voorbeeld ja. nemen. Hè? Ja. De, dat je... Ik weet niet of je dan als je uit eten gaat, of je ook wel eens een pizza eet. Maar, ja, maar. Uh, nou ja, waarom ook niet? Hè? <laughs> ja, precies. Maar. Uh... Denk jij dan ook, zit ik nou echt de kaas te eten of is dit van die nepkaas? Nou, ik ben wel altijd geïnteresseerd waar het allemaal uit bestaat wat ik aan het eten ben. Maar het is ook weer niet zo dat ik mijn eten helemaal ontleed. Dat is nou nee, ook weer nee. niet helemaal zo. Nee. Ja. Je zegt ook nooit, nooit tegen de ober die dan net een prachtige schotel heeft neergezet van meneer, u staat te jokken, want dit is helemaal... Dat klopt niet helemaal wat niet wat u zegt. Nee, nee, nee. Dat, <laughs> <laughs> Zover gaat het niet. Nee. Nee, nee. En... Um, in de, in de supermarkt uh, sta je dan wel uh, de, de, de etiketjes ja, te Ja, dat is, dat is wel een stukje beroepsdeformatie. Dat je inderdaad in de supermarkt wel af en toe kijkt van, uh, goh, hier staat dat en dat op. Maar dat mag eigenlijk helemaal niet. Weet mm. je? Ja, dus dat, ja, dat is wel een soort van uh, tweede uh, gedachte in je hoofd. Van, uh, toch altijd even, even kijken. <laughs> En dat is ook leuk en dat is ook wel leerzaam. Want uh, ik bedoel, uh, vanuit marketingoogpunt kun je natuurlijk van alles uh, bedenken. Hè? En soms een beetje op de, op de grens van wat wel mag en wat niet mag. En het is wel interessant om te zien hoe, hoe mensen dat dan uh, doen. Of hoe ze dat in, uh, in de praktijk ten uitvoer brengen. Ja, wat zijn levensmiddelenproducenten nou in het algemeen uh, geneigd om de klant uh, uh, nou, te beduvelen? Dat klinkt misschien uh, wel heel zwaar, maar... Om het allemaal net iets mooier voor te stellen dan het in werkelijkheid is? Nou, ik denk dat... Kijk, de levensmiddelenwetgeving is ook zo opgericht... dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van producten. En hè, mogen consumenten niet misleiden. En in mijn praktijk zie ik toch wel dat de meeste bedrijven... daar ook echt wel een belang bij hebben om het ook goed te doen. Uh, en ook dat zelf wel goed willen doen. Uh, maar... Er zijn natuurlijk wel ja, er zijn gewoon grensgebieden. En vanuit marketing oogpunt kun je natuurlijk die grensgebieden wel opzoeken. Um, want je wil natuurlijk wel je product verkopen. Ja. He, de, de, maar de bottom line is wel, in mijn ervaring is wel, dat, dat de meesten wel ook echt willen voldoen aan, uh, aan waar ze aan moeten voldoen. Ja. Ja. En kijk je dan um, ja, zeggen, vooral naar uh, kwaliteit en veiligheid, of mm -hmm. ook naar. Uh, ja, wat er in een verpakking <coughs> zit. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, wat tegenwoordig uh, snoeptomaatjes heet. Uh, mm -hmm. Die zitten in zo'n uh, boek. Ja, zo, ja. mm -hmm. uh, als je dan naar de prijs kijkt... dan denk je... Nou, dat, is, uh, dat, uh, ja, dat zijn gewoon kleine tomaatjes... die je ook in een zakje of in een doosje kunt kopen... Ja. en die dan veel goedkoper zijn. Ja. Is dat... Is dat dan ook misleiding of is dat zo'n grensgeval? Nou, ik, ik, ik denk niet dat dat misleiding is. Kijk, als, als, het, als de verpakking er heel mooi uitziet... en de consument uh, vindt dat interessant... en is bereid om daar wat meer voor te betalen... Ja, dan denk ik niet, zou ik dat niet zien als misleiding. Hè, misleiding is meer dat, uh, dat er uh, bijvoorbeeld... bepaalde werkzaamheid wordt toegeschreven aan een product. Hij zegt uh, goed voor hart- en bloedvaten of zoiets dergelijks. En dat is niet zo. He, dat, dat, dat, dat, dat zie ik eerder als misleiding dan nee, dat ja. je een mooie verpakking hebt, waar je dan misschien, he, of dat het er gewoon heel gelikt uitziet en dat je daar wat meer voor moet betalen. Ja, dat is toch de keuze van de consument ook om dat te nee, doen. Want je ja. kan ook, he, de, vaak heb je ook wel de keuze om, om iets anders te pakken wat er misschien minder uh, fancy uitziet, maar, uh, maar wel goedkoper is. Ja. Ja. Dus het gaat inderdaad echt om uh, dingen. Ja, je hebt van die, uh, van die uh, margarineproducten en zo, die uh, uh, verminderen het cholesterol ja. en uh, goed ja. voor hart en ja. en ja. Die, ja, Of je, sommige dingen waar je automatisch van afvalt. Ja, uh, precies, nou, dat soort dingen. Ja, ja. Is dat altijd misleiding? Of bestaan er echt producten die dat, die dat waarmaken? Ja, nou, daar is uh, heel veel over te doen uh, eigenlijk de afgelopen jaren. En dat, dat speelt nog steeds uh, heel erg. Uh, je hebt um, in het verleden kon er eigenlijk van alles en nog wat. Uh, er was wel wat regulering en er werd ook wel, werden ook wel wat uitspraken over gedaan uh, wat wel wat niet kon. Maar je zag toch wel een wild groei aan wat we in het levensmiddelenrecht noemen claims. Dus hè, een product claimt een bepaalde werking uh, te hebben. En daar is op een zeker moment vanuit uh, Europa, vanuit Brussel, uh, wetgeving gemaakt om daar toch wel paal en perk aan te stellen. Uh, dat is de claimsverordening. En op basis van die verordening uh, mag je niet zomaar iets roepen over je product. Je mag niet zomaar zeggen van nou dit is hartstikke goed voor je, moet je gebruiken, want dit en dat. Um, uh, dus daar is, daar is nu, er is een, een Europese voedsautoriteit opgericht, de European Food Safety Authority. Uh, de, de European Food Safety Authority, dus de Europese Voedselveiligheidsautoriteit, uh, EFSA afgekort. Uh, die is nu uh, dat is een, een wetenschappelijke instantie die is aan het beoordelen of die claims, uh, die, worden allemaal, die zijn allemaal ingediend daar. Uh, uh, of die mogen worden gebruikt of niet. En wat daarvoor van belang is, is dat bedrijven als zij zo'n claim willen gebruiken op hun product. Uh, dat ze kunnen aantonen met wetenschappelijk bewijs... dat uh, het product ook daadwerkelijk doet wat geclaimd wordt dat het ja, doet. Ja, ja. Die beoordelingen die zijn nu gaande en dat gebeurt in een aantal tranches. Uh, en tot nu toe zijn heel veel van de ingediende claims... door die EFSA uh, afgewezen omdat er onvoldoende bewijs voor was, of het niet goed geformuleerd was. Dat nou, er zijn, er zijn, er is echt een groot slagveld uh, geworden, laat ik het mm. zo maar zeggen. Uh, ja, en dat, dat, dat houdt de gemoederen nu natuurlijk wel heel erg bezig. Want dat betekent voor bedrijven wel dat ze, of voor veel bedrijven... dat ze bepaalde claims niet meer op hun product mogen voeren. Uh, wat natuurlijk toch ook de aantrekkelijkheid van het product wel minder kan maken... Richting ja. consumenten. Aan de andere kant is het natuurlijk, hè, als je het hebt over misleiding van consumenten. is het voor consumenten heel prettig om te weten dat als er wat op staat. dat het ook echt zo is. Ja. Hè, dus in die zin. En, ja, daar zit er ook wel weer een soort van spanningsveld tussen. bedrijven die graag hun product willen verkopen, uh, consumenten die niet misleid willen worden. Uh, consumenten worden consu natuurlijk ook steeds uh, bewust. Klopt. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is zo. Ja. ja. ja. Ja, Dus daar is nu op dit moment heel veel over gegaan. En die EFSA die doet dus de wetenschappelijke beoordelingen. En aan de hand daarvan gaat de Europese Commissie op een gegeven moment een beslissing nemen van nou, dit mag wel en dat mag niet. Dus dat is, ja, gaat dit jaar uh, wordt daar veel meer duidelijk over. Uh, nee. Dus dat is wel, ja, het zijn die zijn wel een spannende tijd. Zeg maar. Ja, leuk. <laughs> op dat gebied. Ja. ja, maar ook leuk voor, voor jou als, als uh, ja, omdat je daar middenin staat natuurlijk. Ja, ja absoluut. Ja, zeker. Ja. ja, dat is heel leuk. Ja, en die, die claims, uh, zijn die ooit te bewijzen, of is ooit te bewijzen dat het tegendeel waar is? Het is he, goed voor hart en bloedvaten ja. is natuurlijk. Nou uh, ja, wat je ziet is dat, dat uh, op dat punt uh, het levensmiddelenrecht ook steeds meer toegroeit naar het uh, farmaceutisch recht, hè, dus het recht van de geneesmiddelen. Je bedoelt dat de bijsluiters bij Nou ja, zo ver gaat het nog <laughs> okay. niet. Maar uh, als je zo'n claim wil voeren op je product... moet je daar dus wel wetenschappelijk bewijs aan ten grondslag leggen. En dat betekent dat je dus allerlei onderzoek ook moet doen. Mm -hmm. uh, net zoals dat bij geneesmiddelen zo is. Hè. Voordat geneesmiddelen op de markt komen... moet er ook allerlei onderzoek plaatsvinden. En moet er een vergunning voor, een registratie voor verkregen worden... Uh, uh, en je ziet dus bij, bij de levensmiddelen, als daar zo'n bepaalde claim aan verbonden wordt, dat dat ook met dat soort onderzoek, ja niet helemaal hetzelfde soort onderzoek, maar ook met onderzoek uh, uh, ja, onderlegd moet worden. Dus ja, die is dat dan eisen zijn onafhankelijk onderzoek? Want een bedrijf is natuurlijk alles aan gelegen om, om te bewijzen dat het werkt. Ja, dat klopt, tuurlijk. Uh, maar wetenschappelijk onderzoek, uh, ook als het door een bedrijf wordt uitgevoerd... mag je toch wel vanuit gaan dat het onafhankelijk is. Ja? Nou ja, over, over, uh, over geneesmiddelen uh, gaan natuurlijk ook allerlei uh, uh, verhalen. Uh, dat, uh, ja, dat, dat zijn uh, gigantische uh, bedrijven met gigantische uh, financiële belangen... Uh, die, die financiële belangen die waarschijnlijk nog groter zijn... dan de belangen van de patiënt voor wie de geneesmiddelen zijn bestemd. Uh, dus die zullen niet gauw als een, als een onderzoek negatief uitvalt... Uh, uh, zeggen van, uh, nou sorry, we trekken het in. Die gaan waarschijnlijk dan weer een ander onderzoek uh, organiseren. Ja, maar je moet wel al het onderzoek dat je doet publiceren. Dat geldt zeker ook voor farmaceuten. Dus in die zin is daar wel heel veel transparantie in... Uh, en daar zijn ook wel, hè, de, de, de, als je een geneesmiddel op de markt uh, wil brengen, uh, moet je bij het uh, college ter beoordeling van geneesmiddelen, uh, moet je een verzoek indienen of dat mag. En uh, dat college gaat dan beoordelen of het onderzoek dat je hebt uitgevoerd, en daar hoort dus al het onderzoek bij dat je gedaan ja. hebt, dus ook het onderzoek dat ja, niet positief is geweest, uh, of dat voldoende basis is om, uh, om zo'n geneesmiddel op de markt uh, te brengen. Ja, ja. Dus daar zit toch, ja, dat is absoluut wel een onafhankelijke beoordeling. Ja. En uh, als we weer naar de, naar de levensmiddelen terugkeren... Uh, zie je verschillen tussen bijvoorbeeld wat er in de Verenigde Staten is toegestaan... en wat Europa toestaat. Uh, zijn, zijn daar grote verschillen in? Ja, daar is wel uh, verschil tussen... Uh, maar ik ben... zeg maar, ik ben jurist naar Nederlands recht. Dus ik mm -hmm. heb... Uh, mijn expertise is echt wel gericht op, op, op Nederland... en ook Europa. Omdat natuurlijk Europa... Uh, toch heel erg bepalend is... Uh, voor wat er in de lidstaten uh, mag en niet mag. Uh, dus alles wat... buiten Europa gebeurt... is niet direct mijn expertise gebied. Nee. Uh, maar je hebt, in Amerika heb je... Heb je een ander soort regelgeving. Je hebt wel... Uh, op internationaal niveau heb je de Codex Alimentarius, zoals dat zo mooi uh, heet. Dat is zeg maar een, uh, een uh, ja, wereldwijde levensmiddelenverordening, laat ik het zo maar zeggen, en die heeft wel bepaalde normen en standaarden waarbij wordt aangesloten. Uh, maar je ziet zeker verschillen, maar ook binnen Europa uh, uh, zie je toch per land ook nog wel eens wat verschillen. Ja, ja. En dat, heeft, dat wordt wel minder omdat er vanuit Europa uh, nu steeds meer uh, verordeningen worden uitgegeven. Uh, er is verschil tussen uh, Europese richtlijnen en Europese verordeningen. En richtlijnen uh, moeten worden omgezet, dus vertaald in nationale wetgeving. Dus dan moet er echt een Nederlands wetgevingsdocument hmm. komen waarin die richtlijn is uitgewerkt. Uh, maar verordeningen die dus vanuit Brussel komen... die hebben rechtstreeks werking, zoals dat heet. Dus die zijn direct van toepassing ook in de lidstaten. Uh, dus dan heb je niet meer de vertaalslag uh, in, in, in, in, een, in een Nederlands stuk, laat ik zo zeggen. Uh, dus men probeert wel op die manier de harmonisatie binnen Europa... Uh, steeds ja, beter en hechter te maken. En niet al te veel interpretatieverschillen te laten ontstaan. Ja, ja. Maar goed, uh, je houdt dat toch wel. Ik bedoel, er zijn wel voorbeelden van dat, dat in Duitsland... bepaalde producten worden beschouwd als uh, dieetpreparaat of, of, of iets dergelijks, of een voedingssupplement. Uh, en, en in een ander land uh, bijvoorbeeld als geneesmiddel. Hmm. Of, of, of als een gewoon levensmiddel. Dus daar zijn wel wat verschillen tussen de lidstaten. Dat maakt het soms ook wel lastig natuurlijk voor de import en export. ja. Ja, want als ik uh, iets koop uh, waar biologisch op staat... of uh, in Frankrijk staat, staat het ook weer... Uh, daar heet het anders, maar ik kan er nou even niet op komen. Uh, maar is, is wat biologisch uh, uh, uh, wordt aangeboden... is dat ook altijd biologisch uh, tot stand gekomen? Nou ja, dat is een, een, een bepaald keurmerk. En als je dat voert, dan moet je wel voldoen aan bepaalde vereisten. Dus ja, ook daarvoor geldt, je mag het eigenlijk niet gebruiken... als het niet uh, aan die vereisten voldoet. Of dat dan altijd zo is, ja. ja maar het is natuurlijk vaak ook een definitie kwestie. Ik begrijp wel ja, dat als, absoluut, als biolo ja, ja. biologisch... Dat, dat bedoelen ze natuurlijk mee zonder al te veel bestrijdingsmiddelen... een mooi stukje grond met de hand geplukt, weet mm -hmm, ik veel. Mm -hmm. Maar... In feite is een tomaat, of die nou in een kas groeit, wel bespoten is. Of met grote... Het is ook een biologisch product. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar goed, de wetgeving geeft dan wel weer bepaalde vereisten. En daar, daar moet je dan wel aan voldoen als je uh, ja, dat, dat, dat woord wil voeren. Uh, en als je dat doet, uh, maar je mag het eigenlijk niet... Dan, uh, nou ja, dan heb je de overheid die kan ingrijpen... Uh, en kan zeggen van ja luister uh, je hebt een product op de markt maar als wij kijken naar wat dat is dan klopt dat helemaal niet met wat jij pretendeert dat het is nee. uh, en dan kan de overheid ingrijpen en wat je ook heel veel ziet uh, is dat uh, bedrijven onderling afspraken maken over wat er wel en wat er niet mag en dat zijn afspraken die vaak zelfs nog verder gaan dan wat er vanuit de overheid uh, wordt geordeneerd ja, dus uh, het zijn ook bepaalde uh, standaarden waaraan bedrijven willen voldoen uh, om een bepaalde kwaliteit te garanderen naar hun consument. Uh, dus je moet bijvoorbeeld denken aan bepaalde supermarktketens die van hun leveranciers verwachten dat ze aan bepaalde vereisten voldoen. Die misschien niet op basis van de wet per se nodig zijn, maar wel om te kunnen voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van een bepaalde supermarkt. Ja, ja. En die kwaliteitsstandaard van die supermarkt, die, die heeft dan te maken met uh, het vertrouwen dat die supermarkt uh, van de klant wil Ja, uh, ja absoluut. Ja, ja, en die willen voorkomen dat er ook maar enig product in hun schappen ligt waar uh, ja, uh, iets mis mee is. Of, of, hè, ze willen gewoon de absolute beste kwaliteit garanderen en dat verlangen ze dus ook van hun leveranciers. Ja, en dat soms zie soms je zo'n advertentie in de krant dat iets moet worden teruggenomen. Ja. Mm -hmm. zit, zit dan daar de overheid achter? Komt zo'n bedrijf daar zelf achter? Of komt dat door klachten van, van mensen die het gekocht hebben? Ja, hoe je achter komt kan natuurlijk heel verschillend zijn. Het kan zijn dat er, dat er een klacht komt. Of dat de overheid iets geconstateerd heeft. Of dat er ja, mensen ziek zijn geworden. Het kan van alles zijn. Het is wel de verantwoordelijkheid voor een bedrijf... om dan te zorgen dat die spullen teruggehaald worden... en dat iedereen daarover geïnformeerd wordt... Uh, zodat mensen die het product bijvoorbeeld al gekocht hebben... het ook niet consumeren. Uh, en bedrijven zijn wel verplicht om op een zeker moment... ook de overheid daarover te informeren... en in, in samenspraak met de overheid ervoor te zorgen... dat de veiligheid gegarandeerd uh, wordt... En binnen Europa heb je uh, een bepaald systeem. Eh, dat heet het Rapid Alert System for Food and Feed. Dus het, het, het snelle waarschuwingssysteem mm. voor levensmiddelen en diervoeders. Uh, en daar moet dan ook zoiets gemeld worden. Zodat heel snel uh, die informatie dat er iets niet goed is met een product... Uh, door, de hele, door heel Europa verspreid wordt. Zodat mensen die eventueel in aanraking met dat product zijn gekomen... of zijn of, of mogelijk kunnen, uh, uh, kunnen worden... Uh, geïnformeerd zijn dat, dat, ja, dat je dat beter niet kan gebruiken. Ja, ja. ja. ja. Ik moet uh, de luisteraar natuurlijk even vertellen met wie ik zit te praten. Uh, <laughs> Irene uh, Scholt uh, verheijen Zij is uh, uh, advocaat levensmiddelenrecht... Um, en uh, vandaar uh, dat we daar zo uh, uitvoerig op ingaan. Het, het, het laatste echt grote schandaal op dat gebied... Uh is volgens mij dat Spaanse olie schandaal. Dat zogenaamd olijfolie, maar daar zat iets in, of het was vervuild, of ik weet niet meer. Dat is denk ik een jaar vijftien geleden of zo. Ja, nou er zijn wel meer schandalen hoor. Ja, dat weet er bij dan niet in Precies, en laatste maar dit bijvoorbeeld in diervoerder kom je ook wel regelmatig wat soort dingen tegen. En dat hoort natuurlijk ook bij het levensmiddelenrecht. Want het levensmiddelenrecht is eigenlijk. Uh, alles vanaf het land, laat ik zo maar zeggen, tot op je bord. Ja, ja. Het, het, het wordt dus ook bijvoorbeeld... vaak genoemd van boer tot bord. Ja. Dus diervoeder hoort daar ook bij, omdat dat helemaal aan het begin van de voedselketen staat. Dus dan heb je het over de gekke koeienziekte bijvoorbeeld nou ja, in dat land. precies, BSE en ja. dioxine en al dat soort uh, toestanden. En dat is ook eigenlijk, he, begin jaren negentig hebben we al, al die crisis uh, uh -huh. gehad, BSE en, en, en dioxine. En dat is ook eigenlijk de aanleiding geweest voor de Europese Commissie. Om te zeggen van, ho wacht even, wij moeten hier ingrijpen. Want kennelijk voldoet onze wetgeving niet zodanig dat wij dit soort dingen kunnen voorkomen. Ja, ja. He, want het is natuurlijk uh, een belangrijk onderdeel van het levensmiddelenrecht is het voorzorgsbeginsel. Uh, en dat betekent dat je dus eigenlijk uh, wil voorkomen, ook met wet en regelgeving, allerlei vereisten waar producten moeten voldoen. Uh, om uh, dat, dat er vervelende dingen gebeuren en dan liever maar wat strenger zijn. Dan, uh, dan dat je dit soort dingen laat gebeuren. Ja, maar dat staat natuurlijk altijd op gespannen voet... met uh, uh, het principe dat uh, ja, dingen zo niet per se goedkoop mogelijk... maar uh, uh, moeten worden geproduceerd. Uh, de kippen die... Uh, in, in, in, uh, met z'n honderden tegelijk op een vierkante meter. Uh, hè, in, in, in, in een paar weken. Uh, mm -hmm. uh, hap klaargemaakt moeten mm -hmm. worden. Of, uh, of koeien die in het, in het geval van BSE. Uh, uh, gemalen schapenbotten ofzo. Mm -hmm. dat in, in het voedsel zat. Ja. Dat, dat staat. Al, het, je zou denken, nou ja, hoe kom je op het idee om, om dat te doen, uh, dat in de eerste plaats. Maar kennelijk is het voor die producenten dan goedkoper of, of makkelijker of, of sneller om dat product dan op de markt te krijgen. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Soms is het best uh, uh, omslachtig en kostbaar om te voldoen aan alle regels waar je aan moet voldoen. En er zijn natuurlijk altijd wel... Uh, minder bona fide partijen die, uh, die, die, die inderdaad vanuit kostenoverwegingen uh, uh, toch minder goede producten uh, afleveren. Ja, dat komt voor. Maar dat is ook waarom we dan een voedsel- en warenautoriteit hebben die uh, controleert of bedrijven zich houden aan, aan de regels die gelden. En die daarmee dus ook de veiligheid van voedsel uh, proberen te garanderen. Ja, maar weet uh, het, uh, antibiotica in, mm -hmm. in diervoeding. Ja. Uh, dat krijgen wij ook allemaal binnen. Ja, het precies. Nou ja, uh, daarom zeg ik. Uh, Diervoeder is dus ook heel belangrijk binnen ja. die hele voedselketen. Omdat, uh, ja, wat, wat, wat, wat de koe eet, of, of, of het schaap, of, of het varken. Mm -hmm. uh, is het natuurlijk ja, bepalend voor de rest van. Uh, uh, de hele cyclus, hè? de hele, de hele uh, een cyclus van het product in feite. En uh, uiteindelijk komt het op je bord. Dus vandaar dat nee. al helemaal daar aan het begin de regulering begint... Uh, om te voorkomen dat daar al iets misgaat... wat op een later moment natuurlijk ja, soms zelfs catastrofale gevolgen kan hebben. Ja. Dus het begint daar al, ja. Wat is een, uh, een dossier wat je nu op, uh, op je bord hebt? Ja, nou, ik, uh, wat ik wel veel doe, is bijvoorbeeld etikettering. Uh, dus uh, etiketten bekijken of dat allemaal klopt, wat daar, uh, wat daar staat. Uh, reclames of die gemaakt mogen worden of niet. Um, ja. Vallen sigaretten, vallen die ook onder levensmiddelen? Nee, dat valt er uh, niet onder. Nee. Het zijn meer doodsmiddelen. Ja, <laughs> precies. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja. Maar, maar dat is dus waar je mee bezig gaat met ja, het kijken of, of claims kloppen of uh, ja. advertenties uh, niet uh, misleidend zijn? Ja, precies. Uh, <coughs> ik ben bezig met uh, bijvoorbeeld uh, een bedrijf dat een product wil importeren uh, in Nederland. En die komt dan bij mij en die zegt, ja, aan welke vereisten moet ik allemaal voldoen? Moet ik een vergunning voor iets hebben? Mag ik bepaalde ingrediënten gebruiken of niet? En uh, als ik die gebruik, waar moet die, die dan aan voldoen? Um, hey, wat, wat, wat is er aan uh, importcontroles? Uh, nou, dat soort dingen. Um, ja, dus het is eigenlijk, het is eigenlijk heel veelzijdig. Moet ja. Ik zeggen. ja. En jij gaat elke dag fluitend naar je werk. <laughs> nou, ik vind mijn werk wel heel erg leuk. Ja. ja. Absoluut. Nou, ja. dat kan ik me helemaal voorstellen. Wat ook leuk is, mijn, mijn werk is ook leuk. <laughs> en uh, een van de onderdelen daarvan, uh, en een vast onderdeel van dit programma, is het uh, doosje vol geluk. Uh, de vorige keer hadden we een heel ander doosje, maar nu is het weer het ouderwets uh, handgeschept uh, kartonnen doosje met prachtig, ja. Moet je horen, dat is echt uh, stevig karton. <laughs> ja. uh, daar zit in uh, allerlei kokertjes. een pincetje dat geef ik aan jou. Dankjewel. En nu is het bedoeling dat je zo'n koketje eruit haalt. Oh. En dan um, um, daar, daar staat dan iets op. Daar staat dan. Uh... Dan ben ik heel benieuwd wat erop mm. staat. Leer waardoor je stilstaat, maar ook waardoor je vooruit gaat. Nou, dat lijkt me. Het is een mooie uh, levensles om uh, ja. <laughs> me te ook hebben? Op jou heel erg van toepassing. Want uh, hey, je, je, soms sta je dan even. Uh, ik stel, nou, niet, niet letterlijk natuurlijk. Maar soms doe je even dit en dan ga je ja. weer vooruit en doe, ga je ja, weer doe iets anders, anders doen. Ja, precies. Ja. Maar, maar dan... de laatste jaren zijn wel redelijk steady geweest, hoor. Ja Ja, ja. <laughs> <laughs> dit blijf je ook nog wel even doen, ja, uh, advocaat. Ja, ik vind het ontzettend leuk. Recht. Ik heb het heel erg naar mijn zin. En ik, uh, ik, ik vind het kantoor waar ik werk erg leuk. En ja, ik zit wat dat betreft helemaal goed in mijn vel. Dus, uh, ja, dus uh, ja. heel goed. Ja. Ja. Als je in een vliegtuig zit, <laughs> uh, kijk je dan ook met een speciaal oog naar uh, de stewardess? Ja, dat blijft altijd. Wel, stewards, uh, ja, ervan. dat blijft toch altijd natuurlijk wel een beetje. Uh, ja, uh, in je systeem zitten. Ja, ja. <laughs> ja, precies. Ja, ja. Uh, eens even kijken. Het is, in, dus, uh, ja, het is toch een hmm. beetje tijd om uh, af te ronden. Uh, want de uh, nachtvlucht uh, van uh, zaterdag 19 maart 2010 is uh, zo goed als voorbij. We zijn uh, geland. Even uh, die, uh, die stewardess-metafoor uh, erbij houden. Ik was laatst uur in gesprek met uh, advocaat Irene Scholten-Verheijen... Uh, gespecialiseerd in het uh, levensmiddelenrecht. Volgende week schuift Lekkerbek en Dekselse dame Charlotte Hendricks aan... bij Nora Romanesco. Uh, voor alle informatie verwijs ik nog even naar onze site www.nachtvluchten.fm. En daar vindt u ook de links van onze gasten. Uh, de prijsvraag, uh, laten we, ja, dan moet u een antwoord geven. Nee, dat, uh, dat, dat komt er niet meer van. Laten we de prijsvraag Die doet uh, Nora volgende week. Die kan dat heel goed. Oh, die staat op de site. Nou, dat is uh, heel goed. De site, daar kunt u ook uh, terecht voor de prijsvragen. daar kunt u een leuk boek winnen van uh, Huib Edixhoven. Techniek was in handen van Tim Corbett, redactie en regie Barbara Elbert... samenstelling Nora Romanesco, presentatie Frank van Dijl. En uh, straks uh, na de reclame komt het uh, NOS-journaal van uh, 7 uur. En daarna het NOS-radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nou, volgende week zit uh, Nora Romanesco dus uh, weer hier... en ik ben, geloof ik, uh, op 16 april weer aan de beurt. Tot dan en tot uh, de volgende keer. Dankjewel Irene. Stoffen Graag gedaan. Vrijen. Dank je wel. Tot ziens.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 Dit is Radio 1.